is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Meneer Koff bij het vertrek van een Nederlands transportvliegtuig. Een Hercules van de luchtmacht vliegt dan met stoffelijke resten van de MH17-RAM vanuit de Oekraïnse stad naar Eindhoven. Voor vertrek is er op het vliegveld een korte ceremonie. Het transporttoestel landt morgen rond vier uur op vliegbasis Eindhoven. Daar wordt dezelfde ceremonie gehouden als bij de zes eerdere repatriëringsvluchten. Premier Rutte, vicepremier Ascher en de ministers Hennis en Koenders zijn daarbij. Ook nabestaanden zijn welkom. Na de ceremonie worden de stoffelijke resten ter identificatie overgebracht naar Hilversum. Twaalf Nederlandse hartcentra willen de kwaliteit van hun zorg verbeteren. Ze doen dat door de resultaten van hun behandelingen te vergelijken. De eerste voorbeelden van succesvolle behandelingen zijn inmiddels al overgenomen door de Twaalf Hartcentra. Tot nu toe was het niet vanzelfsprekend dat ziekenhuizen openheid gaven over hun behandelingen. Het Katharina ziekenhuis in Eindhoven en het Sint Antonius in Nieuwegein... begonnen daarom twee jaar geleden een project om die informatie wel te delen. Twaalf van de zestien hartcentra in Nederland doen daar nu aan mee. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Koenders... over zijn gesprek met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Solou. Ze spraken over Turkse kritiek op Nederland, waaronder beschuldigingen van discriminatie. Volgens Koenders heeft zijn Turkse collega afstand genomen van de kritiek... maar onder andere het CDA-kamerlid Omtzigt zegt dat het bericht nog steeds staat op de website van het Turkse ministerie. Hij wil weten of de Turkse regering nou wel of niet iets heeft teruggenomen. De Kamer sloot zich daar vandaag bij aan. In Groot-Brittannië is detective-schrijfster P.D. James overleden. Ze verkocht wereldwijd miljoenen boeken. Ze kreeg grote bekendheid door haar detectives met in de hoofdrol inspector Dalglish. In totaal schreef ze 14 boeken over de politieman... waarvan ook een populaire tv-serie is gemaakt. P.D. James was 94 jaar.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 Het is een vrij drukke spits geworden met ruim 270 kilometer file in totaal. Files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, van Afrit Bunschoten 8 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor Maarsen 5 kilometer en voor Utrecht is de rechterrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk op de parallelbaan. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor het, het Aquaduct 5 en voor Dorp 6 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht, voor Zoetermeer 6. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Zevenhuizen, 8 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht, 5. A16 Breda richting Rotterdam voor De brekseplein 5 kilometer. A20 richting Gouda voor Knopend-Ketelplein, 6. En voor De brekseplein ook 6. De A20 richting Gouda voor Moordrecht, 5 kilometer. A27 van Almere naar Utrecht tussen knopend het nes en Knopend-Lunetten, 15 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda voor Lexbond, 6 A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppoort 8 kilometer. Tot zover de verkeers van...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 ik was een kind, hoe kon ik weten, dat dat voor goed voor zou gaan, van vrijdag 12 tot en met zondag 14 december organiseert Kasteel Keukenhof voor de achtste keer de kerstver, kerst op land groet Keukenhof in Lisse. Anders dan voorgaande jaren is de kerstver in 2014 gratis toegankelijk. De locatie van de markt is dit jaar de nieuwe plantage. Kom genieten van de gezellige sfeer, de kerstmarkt, diverse kinderactiviteiten... en voor het eerst dit jaar een open podium met een goed gevuld programma. Ook diverse dieren van kinderboerderij Poelenpetaat krijgen een tijdelijk plekje op de kerstver. Cinema Nostalgie Fanny Girl uit 1968 Op 2 december opent Cinema Nostalgie Vanaf 1 uur weer haar deuren Fanny Girl met Barbara Streisand En Omar Sheriff Fanny wil graag beroemd worden Maar de enige die in haar talent gelooft Is haar moeder Pas nadat Fanny in Kiris Music Hall De boel op stelte heeft gezet Met een waanzinnige rolschaatsact Begint het succes op gang te komen Een jaar later heeft ze een vaste rol In een beroemde show waarin ze dankzij een geïmproviseerde act de grote ster wordt. Ze wordt verliefd op Nick Armstrong, Omar Sheriff, en trouwt met hem. Maar Armsteen is een gokker die steeds grotere sommen geld verliest. Ontvangst en koffie en thee, kwijt cake, vanaf één uur. De film vangt aan om half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus is het 6 euro. Indien u gebruik wil maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij Pluspunt. Telefoonnummer is 5717373. Ik herhaal 5717373. Losse kaarten zonder belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Zirke Zandvoort. Ko en Joke Luik zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en naar de stoel. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunststerke Zandvoort en Stichting Plukpunt. the that I'd like to do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 There never seems to be enough time to do the things you want to do once you're them. I've looked around enough to know you're the one I want to go.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 Voor onze klassiek liefhebbers komt mozart naar zandvoort het Orkest-Holland Orkestcombinatie met het koor Christelijk Oratoriumvereniging. Met als solisten Job Habatka, bariton. Erik Jansen tenor. Rusanne Nahapatjan, sopraan, Ellen Smit, mezzo-sapraan. De pianist is Herman Rauw. En de dirigent is Harry Brasser. Uitgevoerd wordt Eine Kleine Nachtmuziek. En het pianoconcert nummer 20. En die kreuningsmessen. Locatie, Rooms-Katholieke Kerk... Grote krocht 45 in Zandvoort. De aanvang is drie uur middags. En de kerk is open om half drie. De toegang is 20 euro. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. What does it wanna be? You're oh, tell me back. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be. Oh, tell me bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. let me be, oh let him be your teddy bear. I don't want to be a tiger 'cause tigers play too rough. I don't want to be a lion 'cause lions ain't the kind you love enough. Voorstelling dichtbij en van Ver het Verteltheater, de Blauwe Kom, geeft op zondagmiddag 30 november de voorstelling Dichtbij en Van Ver. Met poëzie, verhalen en live muziek geïnspireerd op de expositie Kunst over de Grenzen. Meer informatie, Zandvoorts Museum, Zwaluwestraat 1. En de prijs voor de intree is een vrijwillige bijdrage. De e-mailadres is deblauwekom@planet.nl En de aanvang is 3 uur middags.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 Silly quarrel The other day I hold these Pretty flowers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 Hij werkte onder andere samen met Cor Bakker en was te zien in diverse theaters, radio- en televisieprogramma's. De entreevoorwaarden: minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De dresscode, stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de May Favorite Cardhouders organisatie Casino Zandvoort. Telefoonnummer 023 5740 574. Ik herhaal 5740 574. En de website is www.hollandcasino.nl. En het is s'avonds om half acht afgelopen. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zfm TV. TV op kanaal 45. TV.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 I had to leave a girl in town. ZFN, Westkust, weerbericht. Het is bewolkt en verspreid over het land valt er af en toe motregen. Pas laat in de avond bereiken enkel opklaringen het zuiden en wordt het droger. De temperatuur varieert van ongeveer 5 graden in het noordoosten tot lokaal 11 graden in het zuiden. De zuidoost, het zuidoostenwind, blijft overwegend matig van kracht. Komende nacht is het droog en klaart het af en toe op. De minimumtemperatuur ligt tussen de plus 1 graad en het uiterste noordoosten en 5 graden in het zuidwesten. Er staat een matige in het Waddengebied en op het IJsselmeer vrij krachtige oostenwind. Morgen overdag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige momenten. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noordoosten... tot 11 graden in het zuiden. In Zuid-Limburg mogelijk enkele graden hoger. De oostenwind is matig, langs de crust, vrij krachtig. Zaterdag ligt bewolkt, de minimumtemperatuur ligt rond de 1 graad. De maximumtemperatuur tussen de 3 en de 8 graden. Er is veel wind uit het oosten... Zondag, vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de min 2 graden. De maximumtemperatuur tussen de 2 en de 6 graden. Er is veel wind uit het oosten. Langs de stranden, vrij veel bewolking.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 Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Heeft u interesse in de strandhandeling en wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Zandvoort Actief. Per e-mail zandvoortactief.nl Of telefonisch 023 5740116 Ik herhaal 5740116 Ayuma tussen App en vloed. Strandpaviljoen Ayuma vind je op het zuidstrand van Zandvoort. De locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Ayuma heeft een moderne Aziatische kaart met zorgvuldig uitgekozen wijnen. Ze verzorgen ook evenementen, vergaderingen en bruiloften in de meest inspirerende omgeving. Het paviljoen is gesloten van 13 oktober tot 13 maart. Daarom de Ayuma Winter Edition in het Amsterdams Beach Hotel in Zandvoort. Ayuma tussen App en vloed is een maandelijks evenement van november tot februari. Zaterdags wordt er gedineerd in de ayuma stijl zondag staat in het teken van Lazy Sunday. Lounge, borrel, bites en dj's. Inderdaad, lekker met een wijntje en een muziekje de zondagmiddag door. De zondag is free. De kerst gaan we natuurlijk ook iets speciaals doen. Save the dates 29 en 30 november en de Christmas speciaal 25 en 26 december. Wil je erbij zijn? Reserveer dan via 023 57 Ik herhaal 57 14 608 of zuidstrand.ayuma.nl Well, life on the farm is kinda of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. A raising me a family and working on the farm, my days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I gotten me a fine wife. I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle, and life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting low, I pull out my fiddle and a rosin up the bow. The kids are as sweet, so I keep it kind of low. All day, if I'm for good, but the Lord and my wife wouldn't think it very good. So I fiddle when I can, and I work.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 I'm a country boy. Yeah.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 Vanaf 14 december verandert de dienstregeling van de bussen die onder andere door Heemstede rijden. De belangrijkste wijziging is dat buslijn 140, haarlem heemstede hoofdorp uit Horen, overgaat in lijn 340. Deze hoogwaardige R-Net-lijnbus blijft dezelfde route rijden, maar gaat vaker en sneller rijden. Dit betekent dat u op werkdagen ongeveer om de 7 minuten een bus kunt verwachten. Om de snelheid en de frequentie van lijn 340 te verhogen... vervallen een aantal haltes op de gehele lijn. In heemsteden zijn dat de haltes Zandvaartkade, Langhorstlaan en de Cesar-Franklaan. De overige haltes worden gemoderniseerd en voorzien van een dynamische reisinformatie. Openbaar vervoer valt niet onder de taken van de gemeente. Maar aangezien de wijzigingen gevolg hebben voor deze inwoners... delen wij deze informatie van Connection graag met u. Heeft u vragen over de nieuwe dienstregeling op buslijn, kijk dan op www.connection.nl of www.ernet.nl.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 Everything is all right Because I'm telling you Smartlappen en levensliederen zingen... zing mee uit volle borst... in het kleine café aan het Kerkplein. 28 november... om 9 uur s avonds. Van aan het strand stil en verlaten... via Papi loopt nog niet zo snel... tot Zeemans laat dat dromen. Smartlappen en levensliederen meezingen... met een live accordeon. Liedboeken zijn aanwezig... en iedereen is welkom. Zangtalent niet nodig... maar wel een hoog gezelligheidsgehalte. Meer informatie... Café Koper... Kerkplein 6, telefoonnummer 023 5713546. Ik herhaal: 5713546. Het e-mailadres is m.a.koper.nl. En de andere website, www cafekoper.nl. En afloop is twee uur s'nachts. Café Koper op het kerkplein staat voor de vijfde jaar in successie vermeld in de nationale Café Top 100. In de rangorde voor de komende jaar neemt Kopertje de 62ste plaats in. Een prachtige prestatie voor dit traditionele café in het centrum van Zandvoort. Er komt een zwarte lijst van stelende zorgpersoneel. Ben of ken jij iemand die bestolen is in een zorginstelling? Vanaf vandaag is er een waarschuwingsregister dat moet voorkomen dat stelende zorgpersoneel zonder problemen ergens anders kan gaan werken nadat ze betrapt zijn op diefstal of mishandeling van een patiënt. Volgens werkgeversorganisatie Zorgzijn werkt, de initiatiefnemer van het register, is het criminaliteit in de zorg- en welzijnssector een veelvoorkomend probleem. Het register is er voor verplegings- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Bij veel zorginstellingen is het inmiddels gebruikelijk dat nieuwe patiënten hun sieraden af moeten doen bij opname om vermissing te voorkomen. Ook wordt aangeraden geen contant geld in een nachtkastje te bewaren, omdat dat wel eens zoekt raakt.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 Tot volgende week donderdag.